Kijk, dat is de kracht. De van kracht van. is dat jij als in de maling hebt genomen. Pff, nou zeg. Ja, zin in een broek. Een Toyota Aigo. Toyota Aigo? Was gewoon een Postbank sportje over gratis rentepunten. Rentepunten. Ja. Postbank biedt er spaarders tot en met 21 mei elke dag één Toyota Aigo aan. Ja, dat weten we nu wel. Nou, dan weet je nu dus ook dat je de helft van de adviesprijs in euro's betaalt en de andere helft met gratis rentepunten. Ja, ook bij een espressoapparaat, een digitale camera of een. En MCB. dat je voor de actievoorwaarden. voor moet gaan naar Postbank.nl. Werkt wel.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 Zullen we even even laten schrikken, Michiel? Ja, lachen. Kom hier vandaan, volgens mij. Komt-ie. Even laten schrikken, gewoon. Lachen. Komt-ie. Boe! zijn jullie het. Ja, we lopen een beetje last van al die cocktails. Nou, we kunnen eigenlijk de deur niet meer zien. Het zweet staat de damp op mijn rug, man. God, ik trek het echt niet meer, die avonturen, elke week. Maar goed, dan nu dus. Extra weekend. Extra weekend. Heel. I'm on a roll. Does it show? I'm gonna lose control. So you know, I'm gonna keep you up all night. That's all right. No, I won't. Ja plug it in and turn me on is het tweede extra weekend, de cocktail editie. Ja, het is. Um... In een uitzendingen, uitzending. Nou, uh, het is, uh, ik, ik moet ook zo om je lachen. Je doet zulke rare dingen. Ik zou even voor de mensen uit de doeken doen wat er hier net gebeurde. Je oh, loopt je langs, Oh ja. Je, nee, je pakte me bij mijn tieten. Dat was het anders. Maar je loopt <laughs> ja. langs een glas zegt: Van wie je zit? Ik ging erop af. Maar zo gaat het ook een beetje. De, de, de, hoeveel hoeveel cocktails zijn er nu in totaal ongeveer gemaakt? Ik kijk, kijk heel even naar de cocktailbar. Hallo, cocktailbar. Dames, nou, hoeveel cocktailbar? cocktails zijn er gemaakt? In tot, uh, tot, tot bij elkaar opgeteld dan zeg maar reeds. dat uh, nu toe? Negen gemaakt, geloof ik. Negen? Ja. Nou, die, die, die gaan een beetje rond het hele gezelschap. We zitten hier met een man en vrouw of, wat is het, tien. Nou, in ieder geval meer, meer vrouw dan man voor, de, voor een keer. Ja. En uh, iedereen drinkt maar wat van elkaar en zo. Het is net één groot cocktailorgie is het meer. Idee, een een het, het, uh, cocktailorgie? Ja, omdat iedereen nuttig van elkaar. Oh, en dat gaat de kruisbestuiving ah. alle kanten op. We is eigenlijk met, allemaal praktisch een beetje aan zoenen met elkaar. Ja, dat vond ik zo'n rare opmerking die je net maakte. Hoezo? Nou, ik was met, uh, met, met een van de dames, was ik, uh, er zitten twee rietjes in een glas. En nee, nou ja, dan neem je ook. Oh, jij pakt het een en ander. Ik pakte net jouw rietje, Michiel. <laughs> echt waar? Ja, ik denk dat voel ik ik ineens, maar je zet dan een rietje. Lucht. Nou. Ja, je hoort inderdaad ook echt dat er gescheed wordt hier. Uh. Nou, uh, ik hoorde net even een goed verhaal van, uh, van Vivian. Uh, uh, uh, Vivian, of... uh, Vivian. Vivian was Vivianne of? Vivian. Vivian. wil. Vief, vief. vief, zeg Vief. Um, uh, zij is dus de beste cocktail shaker van Nederland. Dat meen je niet. Die hebben wij gewoon hier in de studio de beste shaker van Nederland. Ze wow. is uh, uh, winnaar van de Chef Freak Show 2006. Klinkt heel mooi. Maar neem je ook gewoon, je neemt toch wel eens een glas melk ook gewoon 's ochtends, of niet? Maar even voor alle duidelijkheid, uh, Vief, mag Fief zeggen. Ja, mag um, uh, kom even iets bij de microfoon als je wil. Je vertelde net, dat een, een, je, uh, je liet al eerder de term vallen dat jij dus in de mixology zit. Maar uh, dat, dat uh, shake wat we kennen uit de film Cocktail met Tom Cruise, dat is heel wat anders. En daar is ook weer een aparte term voor. Ja, en dat heet flair tending. Flair tending. Flair tending. Flair ja. Dat is het goochelen met, uh, met de flessen en met de flessen gooien. Maar wat, wat maakt jou dan tot de beste cocktail shaker van Nederland? En dan eventjes heel onbescheiden. Oké. Het komt door het aplomb. Ik had een hele lekkere cocktail geontworpen Peter dan, hè? Oh, heb je die al gehad? Wat zeg je? Heb je die al gehad? Die heb je nog niet gehad, nee. Dus de Do's Me met peperwodka en gember en zo. Ik vind gember nog leuker als het met een zachte G is. Ja, gember. Hammer, vol gember. Een zachte G of een harde peper ben ik altijd voor in. Maar, gember. Ik gember. Ja, maar je hebt Miranda bij je. En jij bent dus niet de beste kokkerzoonzeker van Nederland. Maar jij bent ook zeker niet kut Dat is toch niet aardig? Nee, nee, maar ik zit... Ik situatie. er ja, de feiten op een rijtje. Ja. Maar um, uh, jij bent ook professioneel bezig en zo. En ook zeker niet uh, heel slecht, toch? Nee, dat hoop ik niet. Nee. is, nou, het, ja. moeilijk, uh, is het erg om in haar schaduw uh, te staan de hele avond. Dat nee, je dan nee, denkt: nee, temmen als ik het maar goed doe. Ja, nee, ik heb nu goede begeleiding natuurlijk. Maar ja, als maar okay. van iemand erg goed Uf. nog extra kan leren, ja, dan is het natuurlijk wel van vief. En ergens denk je natuurlijk ook: volgend jaar ben ik, bitch. Ja. <laughs> en haat en neid onderling. <laughs> nou, die blik die zijn genoeg. Precies. <laughs> nee, ik nou. heb namelijk ook begrepen dat... Uh, want als je thuis cocktails wil maken... het is uh, blijkbaar verdomd moeilijk om uh, ingrediënten te krijgen... als gewoon consument zijn. Is dat zo of valt dat wel mee? Nou, dat valt op zich wel mee, hoor. Tegenwoordig kun je... de mojito is natuurlijk een van de populairste cocktails. Nou, de munt kun je tegenwoordig gewoon op de markt krijgen. Limoentjes kun je gewoon bij de Albert Heijn... Een Maak niet ja, gewoon En ah, bij de Dirk. En bij de, de, de Dirk. De, natuurlijk he, omhoog, de Spar. Vlak tussen de golf niet uit. En de golf moet er niet uit vlak, natuurlijk. Man. En de plus? Ja. Nou, ik geloof dat we ze nu al genoemd hebben. Dan kunnen we allemaal munt kopen. <laughs> we slaan kunnen een goed, goed de... munt uitslaan. Ja, ik ben het naar. Ja, <laughs> ja. Goed, Er komt er nu nog een cocktail onze kant. Hè? Want ik zie iemand met een, er wordt iets uitgelepeld nu. Er komen meer. In. En als jullie het leuk vinden, mag je zelf een cocktail komen maken. Nou, ik oh. heb dat één keer gedaan en degene die hem gedronken heeft, nooit no, meer wat van gehoord. van gehoord. Maar ik wil het dan toch even proberen zometeen. Ja, maar, nee, ik vind dat jij het moet doen. Ja, ik, ik wil zo even een uh, poging doen. Vees gaan een cocktail maken. Ja. Ja. Wie wil hem proeven? <laughs> en dan is iedereen stil. Daar ik zie allemaal geen vingers, wat nee. gek. Nou, kom ja. er zo even op terug. Ah, ja, dat komt goed. En we gaan ook nog prijzen weggeven in een nieuwe ja. editie van het altijd gezellige en eeuwigdampende The Voice Lift. Ja, maar eerst nemen we even een gewone rode cocktail in een uh, zogenaamde tequila sunrise. Mooi. Met een uh, whisky sour. Ik wil zeggen, je kreeg weer een cocktail jan. Het, het, het is gewoon whisky met uh, citroensmaak. Eigenlijk moet je dat zo zien. Ja, ik, heb, ik ben niet zo van de whisky. Is het, is, is het dan nee, nog wel een... Nee, nee gewoon neus dicht en gaan. Oh, de, de gasten, inmiddels natuurlijk ook... Uh, volleerd cocktail drinken, zeggen je proeft er niks van. Maar het, het klinkt meer als een, als een whisky met een uh, met, met afwasmiddel dan als een echte cocktail dan. Nee, nee, ik heb het niet gehad. Ik ga Geef het geeft niks. Het reinigt van binnen. Helemaal klaar. Dat geluid ook. Ja. En... Nou, voor een whisky is hij best te hagelen. Want ik ben niet zo ontzettend een whisky drinker, zeg ik eerlijk. Nee. maar eerlijk. Uh, Met limonade, toch? Ja. ja. Nou ja, eigenlijk wel. Als je maar genoeg kochtes hebt gehad van tevoren... dan is alles net een limonade trouwens. Moet je, ik vind ook dat we iedereen uh, om het half uur even heel goed uh, moeten observeren. <lacht> Gewoon even, Ik geef een een whisky! Zo gaat het een beetje niet hoe laat het is. Hoeveel vingers steek ik op, Gerard? Ja, er zit een, een telefoon... Er zit, er zit een scherm voor. <lacht> ja, ik denk drie. zo begint het. Nee, nul. Oh. Ik, ik blijf er gewoon zitten? Zeg, nou goed, uh, zullen dan we even... Simply Red yes? met Sunrise. Oh, ja. En dan nu... The Voice Lift! Ja! ja. En... Nieuwe editie van het oud-Hollandse spelletje go, go. The Voice Lift. Met uh, mooie prijzen te winnen. Als je de bekende stem zometeen weet te ontmaskeren, Dat dan krijg je... Hebben heb ook... <laughs> We hebben voor deze aflevering ook een hele toepasselijke ja. stem genomen. Het is puur toeval, Geer, hè? Hup, had je op de vangrail gedaan ja. En doorrijden maar. Maar goed, als jij weet uh, wie we zo meteen uh, laten horen... dan uh, maak je kans op de dvd <lacht> Dit Was Het Nieuws Gevaarlijk Grappig... met Thomas Akta, Harme Edes en Raoul Heertje. Het Extra Weekend T-shirt en natuurlijk ja. ook de Extra Weekend Fles om elk weekend mee te openen. En, en je fles ook. Bijvoorbeeld, precies. Je kunt hem ook neerleggen Ja, om naar nou te kijken. Je kan hem mee gooien, je kan hem alles mee. Dus een multifunctioneel ding. En dan uh, wat van die wisky. Oh. even nee, blijf met je poten in die cocktail af. Ik ga even de stem laten horen die we verbouwd hebben. En ik, is, is er eigenlijk alleen de stem verbouwd van deze persoon? Nee, of meer? nee, nee, nee er is meer aan verbouwd. Er is meer aan verbouwd. Is, er is, verbouwd. Uh, is onlangs toegegeven. Oh, echt? Ja. Heeft hij dat toegegeven? Ja. Oh. Nou. Was <laughs> het was gruis dit. Nou, nog eentje man. Het was echt heel erg leuk om te doen. Nog één. Het echt heel erg leuk om te is Klink je dan ooit of ligt het weer aan onze interpretatie van het geheel? Ja, ik heb het goed dat wij het met andere oren nu aan het beluisteren zijn. Het ja, is echt heel erg leuk om ja, dat hoor je het wel. Ja, hoor, ja he, je hoort het wel. Nou, wie was ja. dit? Als jij het weet uh, of dreigt te weten. bel we ons dan. Of gewoon een lolige poging moet doen, natuurlijk. Ik zou ja, het lachen. 0909-1336 is het telefoonnummer. Michiel, herhaalt dit nummer nu? 0909-1336. En Gerard geeft er nu verkeerd om: 8000-481-6. Nee, nee, 633-19090. Ja, ik heb net een slok van die cocktail genomen. Wat dat denk je ik, dat ik de lezers net snel even. Dus kies Nou, 0909-1336. Hallo, het is extra weekend. Hallo, badje. Bartje! <laughs> Ik uh, denk Ron Brandtijden. Ron... Oh, dat, nou, dat, dat, dat, dat, dat is heel he? erg toevallig dat je daarover begint, uh, badje, Want het is niet Ron, maar hij is hier wel in de studio. Een, wil je me wat vragen? <laughs> uh, ja, kan hij al, al optellen nou? Nou, wie had dat gedacht, zeg? Oh, wat een antwoord, erom. Nou, heb je nog meer vragen, Bartje, of niet? Ja, hebben jullie, uh, jullie moeten even van die dame die die cocktails maakt... even vragen of ze ook shootetjes kan maken. En dan moet je even vragen naar een embryo. Een embryo was hier gevraagd. Ja, Ken je, dat? Ken je dat? Ja, volgens mij is dat iets uh, van appelsoep met bellies erin en dan krijg je zo'n vies wolkje erin. Juist, yes, yeah, <laughs> ja, maar erg lekker jongen. Ja, ja, ja. Een vies wolkje, maar erg lekker. Bartje, we, we bellen <laughs> je nog. Ik schrijf even mee. Bartje, dankjewel! Prette weekend jongens! Yo! Yo. Yo. Yo. Yo. Namens Ron Brandstede. Ja. Zo. Oh, dat oh, is extra weer. weekend. Hallo! Hallo! Hallo! Wie ben jij? Sander! Sander! Goedenavond jongens! Je... Alles goed? Oh. Ja, gaat lekker met jullie. Nou, dampen. <laughs> ja, het komt niet heel veel slechter dan dit. <laughs> <laughs> Zal ik nog een hoor. keer het stemmetje laten horen? Ja. Uh, wie denk jij dat het hier is? Ja, ik denk dat jullie ook Bonnie Sinclair hebben uitgenodigd. Ja. Bonnie Sinclair. Nee, ja. Nee, nee, nee, dat, dat had het budget echt niet overleefd hoor. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat de bar het al leeg was. Ja, <laughs> nou, omdat er allemaal drank hebben jullie staat. Ik denk, ja, dat kan niet meer zijn. Dat is zij. Nou, ze worden op dit moment wel tegengehouden door de partier ja, beneden. Maar ze mag ja, niet. Ik ik heb echt een uitjanging! Maar het is niet goed, uh, uh, maar, uh, Nee, het, uh, um, het is niet goed. Maar Sander hoor. Sander. Sander. Sorry, ik moet <laughs> dat toch je even meer zijn hè? Hallo hoor. is erg dit. Maar toch leuk dat je belde, Sander. Oké okay, jongens. Uh, goedenavond nog. Sander, hè? dankjewel. Bij Dag Sander. Jo. Extra weekend, goedenavond. goedenavond. Ja, goedenavond, mijn Nick. Nick! Nick, wat denk jij? Ik, uh, ik denk uh, Robin. Ja, was, uh, <laughs> ik denk, wat blijft hij? Nick, we hangen je nu op. Uh, <gurgen> Hallo extra weekend. Hallo, is dit extra weekend? Ja. Extra weekend. Wie ben jij? Met Jurje. Jurje! Yeah, yeah. Dag mannen. Hallo. Hallo. Enige idee uh, wie het is? Uh, ik dacht uh, Katja Schuurman. Nee, ja, Katja Schuurman. Kijk, hoe kom je dan wel op Katja Schuurman? Ja, echt. Daar had je van het over naam, dus, uh, Katja Schuurman. Dat is zijn handje de de... op de vangril <laughs> ja. ook? Godzamme. Katja, zijn dat? Dat is het niet. <laughs> Dat mens heeft echt... Dat, nee, dat mens. Katja Schuurman is nu al jaren bezig met, met, met televisie, met acteren, met, met zingen. Alles doet ze eraan om een pracht van een carrière op te bouwen. En als ze dus nu op dit moment door een, een tragisch ongeval of, of ziekte, weet ik veel, ons zou ontvallen... dan zouden we haar herinneren aan Handje op het vangrail. Handje op het vangrail. Raampje open, Handje op de vangrail en maar. Uh, Nou, laten we eerst eens even luisteren of het goed is. Ja, het was echt heel erg leuk om te doen. Ja. Kijk, kijk. Jurje. Ah, yeah, yeah. Hartstikke goed. Jurje. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. okay. Je krijgt um, uh, Al die prijzen. ontzettende slootprijzen opgestuurd. Je krijgt de DVD van Dit Was Het Nieuws. Je krijgt het enige echte extra weekend t-shirt. Dat is er. Dat is hem, hè. En ook op. nog een extra weekend fles openen... Oh. om flessen en weekenden mee te openen. Zometeen mag je ook nog een uh, artikel van de Boodschappenband uh, de, de afhalen. Maar je mag eerst nog aan één van de vrouwelijke gasten een vraag stellen. Oh echt? Oh. Ja, dat is ook een leuke prijs. Oh. Oh. Oh. We hebben allemaal dames in de studio. Wil je iets aan de cocktaildames vragen? Dat kan, hè? Uh, ja, ik heb wel een vraag. Nou, kom maar. Uh, hoe is het nou? <lacht> Hij vraagt... Uh, ik zal het even vertalen. Hij vraagt <lacht> hoe, het, uh, hoe het is... En het scheelt dat we uit Brabant komen, dus uh, het was te staan voor ons. <laughs> maar alles is goed. Ja, dankjewel. Met jou kijk, ook. Kijk, kijk, kijk. Die vrouwen staan mij. Het gaat heel goed. Sterker nog, ze laten op dit moment hun cocktail zien. Oeh, dat wil wel wat zeggen, hoor. Dat zijn inderdaad wekkende exemplaren. Nou, je, een uh, getal tussen de 1 en de 10 voor de boodschappenband. Oh ja, de boodschappenband. Oh, dat dat krijg je dan ook, hè? Een getal tussen de 1 en de 10? Ja. Zes. Uh, Zes. zes. Dat dus is een, een, een, een verstandige keuze. Wat zou ja. er op nummer zes op de boodschappenband staan? Dus even luisteren. Eén pak rijst. Mm, rijst. Ja, ja maar is, alle dat, is, dat, op, is dat uh, gebakken rijst? Is, is dat gebakken ja. rijst, rijst? Is dat zilvervlies rijst? Zilvervliesrijst, toverballen rijst? Schogelrijst? Wat is het voor rijst? Eén pak toverrijst. Toverrijst. toverrijst? Ja, maar volkoren of gewoon wit? Dat toverijst. Een pak witte toverrijst. Hoeveel zit er eigenlijk in? Ja, hoeveel korrels zitten er eigenlijk in? Wat? Hoeveel een korrel. Heb je je ooit afgevraagd hoeveel uh, korrels er in zit? Sinds wanneer een pak gaat de bovenste ja. band? Um, een pak witte toverrijst, 50.000 korrels. 50.000? Nou. Is het die oude verpakking met de blauwe? <lacht> ja, we hebben een lachband. Ja, we hebben een lachband. Ja, yeah. goed zo. for your soul.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 Ha, ha, ha, I'm at enough things of life. I need this woman to get stuck with a scuff red. I need it for my root tabat and my cold temperatures. The main topic, might marry her. And mine, she whipped me, shot smile, made it pretty. But so road trips around the city. I told her how this world became evil and disputed, polluted and buildings and monuments that so fit. We talked about the living, I'm still missing, but I pray for. Wanna buy stuff to see a door? But I was raised for, cover my sorrow, praise them for a better day tomorrow. Cause all I have I rubble about myself, lottles, live on a hustle. Exploiting talents, my model. Produce have my wealth for money and more to follow. My sins will be committed on a female body. If I die between legs, police claiming pussy got me. Slide so cocktail about a slide female. Explain what I feel without further details. We have. Ik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 Holding my pillow tight, you was my new flavor. Got Gotta give, I never gave ya. I never played ya. Can't understand your strange behavior. No longer danger. ya. We grown up, we split up. Reminisce about you, I was filling my cup. cup, cup. Fly cocktail about a fly female. Explain what I feel without further details. We had future plans, but she wasn't keeping it real. She broke my damn heart, and that's the deal. And that's why you use me, me, mentally confuse me, Lord. No longer will you fool me, no, no.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 Man. En cocktail, En daarvoor Simon Kipsky en Kipski en Piet Villy doet ook gewoon even mee op de triangle, hè? <laughs> ja, ja nou, make onder my andere D. Het is uh, zover, Michiel. Je mag je eigen cocktail gaan maken tijdens ja, de cocktailparty. Uh, dat vind ik wel heel stoer, want uh, um, we werden het gevraagd uh, of we ook uh, zelf een cocktail wilden shaken. Juist ja, iets van, nou, no. laat me even niet doen. Maar het is volgens mij zover. Ik bedoel, ik ga nu uh, doen. Als jij nou gaat cocktailen. Gil, loopt naar de bar. Ik sta nu bij de bar. Aha. Je hoort het als schil nauwelijks. Maar het is. Uh, nou, dit is een meter verder dan waar ik net stond. <laughs> ja. Heb je gewoon echt een, een, een, een, een, een volledig uitgeruste bar. Alles met, erop en met eraan, hè? crushed ice. En uh, nou ja, mesjes om dingen te snijden. En uh, vruchtjes. En nou ja, de hele. De hele bende. Heerlijk. Wat ga ik doen? Ja, waar begin je mee? Hoe begin je? Ja, de, de, de, de, wie gaat me helpen? Ik ga je helpen. Je gaat me helpen, fantastisch. Ja. Wat moet ik doen? En, uh, nee, en, nou ja. we, eens vertellen. we gaan een uh, raspberry dickery maken. Een raspberry dickery? dickery? Kijk, <laughs> dickery. dat zijn de titels waar het om gaat. Prima. Ja. We nemen een glas. We nemen een glas. We nemen een glas. Die ja. mag je helemaal vullen met crushed ice. Crushed ice. helemaal? Helemaal. Helemaal. Oh, nou, dames en heren, Ik een beetje je een beetje verwateren nog. Crushed ice gaat nu, Dan ijs het glas in. Overheen, maar kijk eens, hè? Nou, meteen schep ben je ook gelijk klaar. Mag je hem op de bar zetten? Op de bar, daar staat hij. Dat doe je dus om het glas koelen. Oh, dat oh, oh, oh, glas goed. wordt voorgekoeld. Professioneel dus dat is professioneel. Oh, wat, professioneel. Oh, ja. wat goed. Alt professioneel. O, nu krijg ik een ontzettend groot glas ernaast. Juist. Wat gaan we daarmee doen? Die gaan we vullen met drank. Met drank? Ah, Ik denk al wanneer wordt het interessant, maar we gaan nu een glas vullen met drank, Gerard. Aha. Oké. Okay, en een uh, wild strawberry. Oké. Okay. En ze hebben ook echt uh, fruit. Ja, ik, er worden nu een paar aardbeidjes neergelegd. Die moet ik even ja. gaan, uh, ja. gaan, gaan, gaan fruiten. Die mag je, de kroontjes mag je eraf halen. kroontjes eraf. Ja. Ik, ik pluk altijd. moet zijn als, als feest er ergens is, oh, moet hij koken. Of iets met uh, groente doen. Of, uh, ja, wat is dat toch? Al die talkshows, laatste die geweest is, moest hij dan garnalen maken en zo. Zocht om tien uur, heerlijk. Bij mij hangen dan gelijk al de kroontjes af, onder mijn nagel. Maar oké, okay, de kroontjes zijn eraf. En dan doen we meer uh, snijden. Nee, mag je gewoon Drie aardbeien gaan in het lege glas Nou dus dat helemaal vol met ah, ijs toch? Een stamper. Ah, een stamper, oké. een mooie oud-Hollandse houten stamper. Gewoon stampen of klutsen? Ja, ik zal alleen wel even hier je hand erboven houden... voordat je het in de moedje krijgt. Hij gaat nu stampen. Oh. Oh. Nou, Kom op, feest, uh. ik maken, man. die hele bar. Die van, Jezus, Kom op, nou man. Het zit in mijn haar, gewoon. <laughs> zie het ziet er leuk uit. Echt, uh, Grissom zou hier blijven worden, hoor. Van al dit uh, gespaard door dit. kijk te veel, zie je, hij zegt altijd ram om oké, hoe gel klinkt dit, Gerard? <lacht> nou, eh, eerlijk zeggen. <lacht> Sinds mijn verstopte wc hebben we dit geluid niet meer gehoord. Je zit er ook, ik heb het waarschijnlijk gezegd, maar je zit er helemaal onder. Dat zit ik ook. Ik heb mijn hele hand, ook, ja, wat oh, met een spoelbakje. Mijn hele hand en arm ja. trouwens zit nu onder het uh, aardbeien. Aardbeien, hè? Uh, Aardbeiprut. Als je thuis te horen, kom straks, bij wie ben jij geweest? Ja. Bij de groentemaan. <laughs> ja, ja, en die was zeker net ontzettend ongesteld. Ja. Nou, dus dat. Um, we hebben nu de aardbeien geplet. Ja. En nu. En nu? De stamper dan gaan we de weer de wild strawberry erin doen. Wild strawberry. <coughs> oh, dat, een drankje. dat is een drankje. Ja, dat gaan we doen in uh, anderhalve tel. Per tel komt ongeveer 10 liter. In anderhalve tien tel? 10 liter of zo. 10 uh, milliliter per tel? 10 milliliter per tel. Dus uh, je doet uh, anderhalve tel. En dan draai je mijn Oké, okay, dus het uh, ja. uh, toetje wel goed no, houden ja, natuurlijk. Goed, ja, oh, sorry. En anderhalf. Ja. <laughs> het is wel leuk dat ze dat zo doen, hoor. Dan moet er moet gewoon anderhalve milliliter in, of wat dan ook, en dat gaat oh, gewoon per tel. Oh, zo moet er meer, ik had hem toch verkeerd om. Hé, hey, en let hier. vooral op het applaus waar je het mee doet, hè. Het gaat Hoppa. om, uh, kijk. Nou, lijkt het ergens ook bij hoeveelheid? Het er helemaal op. Ik uh, slaag per stap nog steeds, Gerard. Oké. Okay. Maak even aantekeningen, hè. Het gebeurt allemaal. allemaal. gaan deze erbij? Een goudbruine rum. Oh, daar gaat rum bij ook. Uh, hoe moet het tuutje zitten? Ja, Gewoon aan de bovenkant. Oh, Ho, ja. zo. draagt. Oh zo. Hoeveel tellen moet deze? Ik ga vier tellen van deze. Vier tellen. Ja. Eén, twee, drie, vier. En hop. Iets meer. Iets meer nog. Iets meer nog. En een half. Hop. <laughs> rum erbij. En wat gaat er dan nou, nog ik meer in? Ik zie er toch heel bedenkelijk kijken. Dat is goed. Helemaal ik heb toch, goed. Ik heb toch het gevoel dat ik mijn eigen graf aan het graven ben hier. Nou, ja, als je me opdrinkt wel, ja. Ja, daarom. Oh, nou, We hebben dus de aardrij. We hebben de... Een patje limoen mag je pakken. Een patje limoen. Ja. Limoen eroverheen. Oh, wacht. Ja, die gaat dan in het glas ook gelijk. Die mag je uitknijpen bij de schildpakken. Je moet de oh, limoen oh. uitknijpen. Dat oh, zei mijn moeder vroeger altijd als ze naar de WC ging. Even oh. citroentje uitknijpen. <laughs> <laughs> die moet je vooral weer vergeten. Citroen <laughs> uitknijpen Dank will joh. never ja, be ja, the dat, same dat, again. Dat wilde ik net horen van je. We gaan de kapotte limoetjes naartoe? Staat er oh, die gaat er gewoon weer ja. Hoppa. Oké, okay, die flik je er gewoon ja. in. Ja, goed. Ja. En dan? En dan mag je hem verder aanvullen met ijsblokjes. Ijsblokjes. Dat ongeveer. Oh. Oké. Okay. Echt maar, zo. Waar, hoe, hoe neem je al die ijsklontjes mee naar na hier, joh? Al in de oven. Dit is een gewoon echt een, een complete... Uh... Ik ben op de Noordpool geweest, maar <lacht> ik, jij hebt meer ijs bij je dan ik <lacht> daar heb <lacht> gezien. Dit zou <kan> niet waar <lacht> zijn, dit. Uh, nou, hup. Zo. Ik ben een heel trage ijsklontjes vullen, dat heb je in de gaten. Oh, nu ben ik er zo ongeveer Ja, dit ziet er mooi uit hoor. Jawel hè? Oké, okay, nou. maar nu is het nog niet af natuurlijk, of wel? Nee, nu moet het natuurlijk geshaakt worden, of niet? Ja. Maar hij moet nog geshaakt ah, worden. Ja, ah. nou, nou, wordt, nou komt de echte ellende, Gerard. Ja. En ik kom met mijn witte blouse. Ik pak het glas. Ja, ik, doe met, ik doe met je mee, ja, je pakt het in. Dus laat je oh. even staan. Ja? Je glas laat ik staan. je schuin op. Ja. Gaat er nu op, laat het vallen. Klinkt Ik ja. controleer je even of je voet vast zit. Check, hij zit yeah. vast. Ja, Ik kan hem zo oppakken. Nee, ja dan pak je hem zo. Weg even hoor. Je moet hem op een bepaalde manier... Ja. Ja. Ik zal even vertalen wat ja, er uh, gebeurt, uh, lieve luisteraars. Uh, je moet uh, de shaker op een bepaalde manier vastpakken. Oh ja. Anders zo. dan gebeurt er... Uh, nou ja, check. Ho, ho, ho. Ja. Ja. ja. <laughs> dan hou je hem zo vast. Zo vast en dan schudden? Ja. Langs. En altijd van al je afschudden, hè? Check, check, check. Oh, Check, check, check. Check, check, check. Heb je een beat voor me? Uh, ja. <laughs> Ja, en dan? Nou, dan zet je hem zo neer. Uh, ja. Ja, dat is goed. Een beetje draaien. En voilà, weg. Dat zou mooi zijn, hè? Een en, soort er ook. Komt er komt nu een halve vrouw uit. Ja. Met een konijn. Met een, een konijn vooral, ja. Ik hou hem hier vast en ik geef hem hier een tik. Maar Ik hou hem hier vast? Ik geef hem hier een tik. Wat een allende, zeg dit. Moet je, okay. moet je haar daar een tik geven? Nee, ik moet oh, wacht. dat ding nu een tik geven. Maar ze Hij gaat vast. Dames, het ja. glas ja. zit het vast past, in mensen. de shaker. Oh, een ja, nee, ik heb Ja, één keer heel hard. Ja, ja. Oh, yes. <laughs> Kijk eens. prima Nou, nu heb ik dus een uh, geshaked uh, groetje. Lijkt dit een beetje wat? Even ja. kijken. Ja. Niet lucht. <laughs> dit ruikt goed, Gerard. Ja. leren. Nou, en nu? Nou, dan mag je het, klas uit je, of het ijs uit je glas gooien. De ijscrush. Mag uh, in de ijscrush terug ja. ook? Hop. Zo. Dan gaat Miranda met je dubbelstreem. Oh, dan gaan we zeven zelfs. Ja. En Ondertussen hebben we nog geen slok gehad. hè? Nee, de, je je hebt, we dit we is allemaal voorbereid. Voor, voor één glaasje. Wat je zo meteen in één keer. Hap, weg. En dan vraag je, is er nog meer? Als ik bij aan de cocktails ga, neem ik daar een roostervrije middag voor. Op. Ik zou dat zeker doen. <laughs> nou, je mag de tin op deze manier oppakken. Je duwt met je wijsvinger de dus strener een beetje naar voren. Oké, okay, Een soort zeefje ja, heb dan ik, dan ik nu. Dan heb ik nog het zeefje er extra onder. Maar oh, je hebt nog een extra zeefje. En dan ga ik gewoon uh, over jouw zeefje heen zeven. Hoe klinkt dat allemaal ranzig? Ik weet het. Ik ben nu haar zeefje aan het vullen. Heb je ook wel een gezicht. <laughs> Met mijn goddelijke goedje. Maar dat moet ook nog gezeefd worden vanwege al die harde stukjes aardbeien natuurlijk. Ik denk hè? het wel. Ja, dat is natuurlijk altijd een vruchtenpulp wat er anders... Wat, wat doe je daar eigenlijk mee? Maak je daar een bol van of uh, <laughs> gooi je het gewoon weg? <laughs> nou, heel langzaam zeeft er dan... En toch wel, al zeg ik het zelf, best goed uitziend... Uh, Jij ja, begint rond... het wat te worden al, want ik, sta hier echt op, ik, kan, ik kan eigenlijk niet wachten om hem te proeven nu. Ik wil hem heel graag proeven, Ik doet hem wel aan, Gerard? Jij wil hem zo wel proeven? Mag ik hem als eerste proberen dan? Ja, nog even. Dus de strawberry Dickery, Wikkery? Oh, de strawberry daquery. Dekery. Oké. Dekery. doe. Maar het is dus de strawberry daquery. Oké. En hij komt zo naar je toe. Ik denk dat hij goed is dan, toch? Ja. Dan ik afmaken Even met een... Nog een aardbeidje erop? Ja. Een aardbei. We maken hem af met een aardbei. Uh, dat, ik dan, dat ik die zin nog eens een keer zou noemen. Ja, hè. hup, kroontje eraf helemaal in gooien. Nee, dan kunnen we nog iets extra leuks doen. Oh, dan gaan we nog iets extra... We gaan nog iets, uh, het aardbeidje mag niet zomaar in de cocktail. Nee. Daar gaan we nog iets extra's mee doen. Je mag een, met het mesje een kruisje boven in de aardbei maken. Een kruisje ja. boven in de aardbei. In Sisi. Ik heb nog nooit een kruisje in de aardbei gemaakt. <laughs> nou, ik heb zojuist mijn eerste kruisje in de aardbei gemaakt. Net nou. is en dan gaat nu een, wat is dat voor een blaadje? Dat is, dat is een munt. Slaan we toch een munt. Je munt uit? Ah, nou, kijk. het is kijk. Net een aardbeien met een heel grote toef munt. En die leggen wij voorzichtig, denk ik dan. Ik doe maar wat hoor. mag hem ook op de grond zetten. Ik mag hem ook gewoon uh, hoppa. Zo. <lacht> nou, die zit erin. Zo. En dan nu? Gerard? Ja? Wil je een cocktail van me? Graag. Oh, Rietje erin, voor ik het Rietje vergeet. Ja, nee, geen ik, ga even, ik ga hem even voorproeven, kijken of je het oh. goed gaat. <laughs> oh, dat is wel prettig. Heel goed, heel goed. deden ze vroeger bij de maffia ook, hè, als ze dan ge eten geserveerd werd. <laughs> eerst even voorproeven voordat er iemand ging sterven. <laughs> nou, ze heeft nu een slok genomen, ze staat nog overeind. Ja, hij is goed. Hij, hij is kan? goed, oké. Okay. Nou, nou Venstra, je, je eerste cocktail, jongen. Hij heeft officieel Officiële cocktail. Hij komt nu langzaam aan mijn kant uit. Oh, wat drijft er allemaal bovenop, joh, wat is dat allemaal? <laughs> nou, nou, ik ga hem nu proberen. Nou, misschien hier een spannend moment. <laughs> step one you say we need to talk he walks you say sit down it's just talk Smiles politely back at you You stare politely right on through Do no best Try to slip past his defense Without granting innocence. Razorlight, is ik Ik was... vind het toch wel heel goed. Ja, ik onderbreek je bruut. Maar je staat het nog overeind. Ja, nog wel, ja. Maar nou, stil mijn cocktail. Zijn. Niet lang meer. Ah, joh. Nee. Ja, nee, nee, nee. Hij was toch wel, hij was toch wel te, was even, te... Even, even, Dames, dames, dames. Hij wil graag erkend worden als uh, cocktailmaker. Ja, hoe vonden jullie mijn cocktail? Nou, Lekker. Heerlijk, he? Ja, goed. Heerlijk, hè? He? Zo, dan we Het niet echt vanaf... heel spontaan uit, hè? Hij zal op dus. Hij zal op. Oh. Niks meer van over, dus dat is goed nieuws. Dat zeg goed, dat zeg genoeg. Dit was trouwens de fray in how to uh, save a life. Sjoe. <laughs> het is gelukt. Heel goed. Met he, trots op je. He. Hey, we zijn extreem laat. Och jeez. Ja, je zou bijna bijna vergeten? Kan je het nog, denk je? Het is vrijdagavond. Half oh negen. Wordt lang hoor. Gerard en Michiel. Nou, we gaan het nu doen.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 iedereen weer op zijn plek. We zijn er ja. weer, hè? Tijd om verder te gaan. Zo, Waarom heb jij bier bij je? Ja, ik denk, uh, kijk iets vrije ik... voor tussendoor. <laughs> ja, normaal gesproken is het een heel erg vertrouwd gezicht. Dat we met koffie dat is van... mag, Het is macht en gewoonte. Ja, dat is het. De wisseling van de wacht altijd even een uh, flesje ijs leeg, ook zit niks meer in. Ja, ja, maar toch. Maar toch. Ik ga snel even koffie halen, trouwens. Ja, kom op, man. We zitten hier alleen maar... We zitten hier echt, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel cocktails gezien. We hebben uh, heel veel kijken bij de cocktailbar, waar nog steeds ja. druk... Ge... Oh, de gasten zijn nu allemaal cocktails aan het maken. Jij zijn zijn eigen cocktail aan het maken. Vief, Vief. Ja, hoi. Hoeveel cocktails krijgen we nog? Uh, nou, wat kunnen jullie nog hebben? Nou, nou uh, een in... milliliter. Ah, joh, we zitten hier nog wel even. Milliliters milliliter, ja. Het is ik, nu, uh, ik geloof dat we er uh, nog een paar krijgen, Veenstra. Ja, tuurlijk. Ja. Wat denk jij nou? Het is nu... Uh, nou ja, als ik even op de klok kijk, is het ongeveer uh, tien voor negen. <lacht> Niet te geloven. Die man is net binnen en nu al meteen die, die koekoek. Die? Die heb ik net in een cocktail gestopt. Hoe krijg je die nou tevoorschijn? Ja, een koekoektail. Oké. Okay. Nou... Uh, <lacht> Die was helemaal niet heel erg leuk. Nee, kom op. Ah, ja. Dus uh, het is nu tien voor negen. En we zitten hier nog tot tien uur. Dus we gaan het... nog even door. Hartstikke. Ja, we gaan nog niet naar huis. Ja. Nog langer niet, nog langer niet. En ja, we gaan nog niet naar huis. Want oh, je bent met de auto. Ja. Nou, ja. Ja. ja. nou, wat we dan nog wel zo meteen gaan doen is um, het woord dat scoort. Oh ja. En uit heel betrouwbare bron vanavond weer een Operation DJ Sandstorm. Ja, hij is back. He's, he's back, he's mad. in my life being a color. Jackson en zie je het niet zo zwart-wit? Nee, absoluut niet. Ik zie allerlei kleuren. Ja, ik, uh, ik zie heel veel behalve zwart-wit op dit moment Ja, he, precies. Uh... Het heeft alles te maken met de cocktails yes. die uh, nog steeds in, uh, in, in, in grote getalen worden aangesleept. Uh, wel een aardige vraag trouwens die binnenkwam ook net uh, via de sms... of we uh, ook uh, ergens online deze recepten van die cocktails te vinden zijn. Of dat ze dan echt uh, jullie moeten gaan boeken. Uh, ja, ja, ze zijn, ja, je kunt een mailtje sturen. Een mailtje, stuur een mailtje. Miltje. Stuur nu meteen... Ah, mail! Naar... Ja, mail u. Even een mailadres dan stuur ze een receptje naar www.deslingcocktails.nl. Nou, dat is op zich nog niks uh, in de hand, hè? niks mis mee. Nee. Nee. doe je hartstikke leuk. Of oh, info is. Ja, kan ja, Kan ook. Ja, kan natuurlijk ook okay. nog. Okay. <lacht> nou goed, um, we gaan zo meteen nog uh, wat, wat van die cocktails uh, uh, proberen. Maar het, het draaiboek voor een gemiddelde extra weekend uitzending... ligt behoorlijk op zijn gat. Ja, hè? <lacht> um, uh, ik denk dat een de reality check wel Gek, het sproemst is wat we nu kunnen doen. <lacht> ja, dat, kan... <lacht> dat moeten we echt niet doen, nee, hè? Nee, hè? Normaal gesproken is het al lastig om te raden wat een, uh, een pak thee kost. Maar nu is het al heel vervelend om te zeggen 1 plus 1 is... Nou, nou Een cocktail. Ja, nee, heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. Zit er um, helemaal in, hè? Is het misschien ook een idee om even te kijken... hoe het inmiddels met onze uh, lieftallige gasten is? Ja, want die staan nog best overeind eigenlijk, uh, als ik het zo... Uh, We staan nog tenminste... best uh, uh, verticaal te zijn en zo. Even kijken hoe het hier gaat. Uh, dames? Huh? Wie? Hoe is de sfeer? Ja, goed zo. Ja? Zijn jullie al een beetje dat je zegt van... nou, ik weet niet meer waar... Uh... Er is wel iets meer voor nodig. Ja. Er ja, is meer voor nodig. Ja. Jullie zijn die hard... Uh, Jullie tanken het hele weekend. Ja. We hebben ook nog een paar pellets bier uh, staan hoor. Dus, uh, nou, wij gaan voor het echte werk. Voor het echte ja. werk. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Zo. En hoe is het aan uh, die kant van, uh, van de studio? Ja, net een verse mojito. Dus het is echt heel lekker. Een, echte, een, een, een basis mojito zonder framboos. Ja, ja, maar Met een gewoon... echt authentieke manier met stampen en alles goed erbij. Ik kom heel even. even bij je staan. <laughs> die feestdraai joh. Ik, hoor, ik, proef, ik is zie is die man echt, echt veranderen. Ik ben één keer bij hem bezig eten. <laughs> als ik dit had geweten hij zit ook echt weer gewoon. Ja, mm, mm, ik denk elke okay, keer mm. dat iemand een plas heeft, maar <lacht> er zit iemand gewoon een whisky in. Te ja. <lacht> nou, als er genoeg whisky in gaat, op een gegeven moment krijg je die plaskluiten vanzelf. Ja, hoor. Precies, hè? Ben dus daar niet bang voor? <lacht> Maak je geen zorgen. Ja. Nee, maar uh, uh, je vertelde net eens dat je wel een keer op Cuba bent geweest, Gerard, maar uh, daar geen mojitos hebt gehad. Ik heb geen mojito of gehad. Hoe is dat nou mogelijk? Omdat ik. Uh, Doe altijd, dat niks. Ik nam daar alles zo'n uh, ja gla glaasje wijn. Een glaasje wijn. Maar ja. daarvoor ga je toch niet naar Cuba? Het dat, dat, dat land van de mojitos en de Cuba Maar Neem even zo'n mojito. Heb ik, heb, ik heb net uh, een slokje genomen. Oh, en? Mag ja, je heerlijk. Heerlijk. heerlijk. heerlijk. Je, was, je, je bent er wel blij van. Dat, ja, dat dan weer wel. Ik word er heel blij van. Nee, ik heb, uh, ik, wat ik wel gedaan heb in Cuba is uh, sigaren... Een hele grote, dikke sigaren. Maar daar ben ik er weer niet zo van. Nee? Nee, ja. Ik, ik, ik rook niet hè. Nou, maar sinds vorige week kwam ik ineens achter dat sigaren ook wel stoer zijn. Ik zag face van die E-Team met zo'n juekel hier. Ik denk, nou, die man is stoer. Ja, maar is hij gewoon puur stoer omdat hij een sigaar had? Of omdat hij misschien ook ooit in die E-team zat? Ja, ja detail ook, detail, hoor, ook. Detail, maar toch. En het ergste is dat ik dus naar huis ben gegaan... en de dikste sigaar uit de heb gerukt die ik kon vinden. Ik was niet meer zo stoer. Toch niet, hè? Nee, toch ik ben ja. wel high. Ja, ja. Maar ja, toen, ik, ik, keek, ik keek er wel heel stoer bij tijdens die hoestandvorm. Wel heel gaaf tijdens dat het filmpje ook op de site staat nu... van, uh, van Face en Murdoch bij jou. Ja, 3 daar staat hij op. Oh, man, man, man. Zometeen meer extra weekend met onder andere DJ Sandstorm. Storm. In here dressed to kill, choose a winner who has labor looking off a style. Only the best can pass the test. Let me check you out. Listen to the fierce competition. Get a view from a better position. Because I now you got my attention. special could you be the one And if you're not then don't get jealous just keep moving on Feet to the beat so hot the heat's bringing not up the shine. shine so clean, so fresh a real good catch so i might make you mine. in the midst of the fierce competition get a few from a better position a little closer now you got my attention baby you're my my my my superstar keep showing me moves that i play. Deze maand geheid vallen, let op je brievenbus of ga snel naar postcodeloterij.nl. De jackpot staat nu op zijn allerhoogste stand, 18 miljoen. Dus ga snel naar postcodeloterij.nl.